SAP moet een hoge boete betalen aan het Amerikaanse Oracle. Een jury in Californië heeft SAP veroordeeld als een schadevergoeding van 1,3 miljard dollar. Bijna 1 miljard euro. Zo gaan om de hoogste schadevergoeding die ooit is opgelegd in een zaak waarbij inbruik is gemaakt op auteursrechten. SAP erkent dat een Amerikaanse dochtermaatschappij miljoenen bestanden van Oracle illegaal heeft gedownload. Het Duitse bedrijf was bereid daarvoor enkele tientallen miljoenen te betalen... Maar Orkel nam daar geen genoegen mee. Nieuw-Zeelandse reddingswerkers hebben hoge concentraties gevaarlijke gassen gemeten... vlak bij de plek waar 29 mijnwerkers al vijf dagen vastzitten. Dat betekent volgens de politie dat het explosiegevaar voor reddingswerkers... nog altijd te groot is om naar beneden te gaan. De gasmeting werd gedaan door een gat te boren van zo'n 160 meter diep. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten vrezen het ergste voor de 29 mijnwerkers ook omdat de meting een laag zuurstofgehalte in de kolenmijn uitwees. Er is geen teken van leven vernomen van de mannen sinds vrijdag... toen er in de mijnen een ontploffing was. Een oefening van de vrijwillige brandweer in het Utrechtse dorp Westbroek... is bij toeval uitgedraaid op een echte brand. Het zou eigenlijk een droge oefening zijn in een boerderij. Daar waren op verschillende plaatsen knetterkasten gezet... die met knetterende geluiden brandhaarden moeten voorstellen... De brandweerlieden zouden die nepbrandhaarden moeten lokaliseren. Maar toen ze voor de oefening bij de boerderij kwamen aanrijden... zagen ze echte vlammen uit het dak komen. Na een paar uur was de brand onder controle. Volgens de brandweer in Westbroek is er sprake van een bizar toeval. De knetterkasten kunnen niet in brand vliegen. Onderzocht wordt wat de brand dan wel heeft veroorzaakt. Het weer. Vannacht vallen vooral in de kustgebieden enkele buien. De temperatuur zakt tot rond het vriespunt. Overdag in het zuidwesten nog buien... En 6 graden. In het noordoosten is het overwegend droog en een graad of 4. Dit was het. En... Zandwoord heeft, heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. G -G -M -M. Met Met nu U de nacht. Oh yeah. We'll be right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 FM.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 dat ik hier en dat ik hier niet heb, en dat ik hier niet heb, ik hier niet heb, de dat ik hier niet en dat ik hier niet heb, ik hier niet dat ik hier niet heb, en dat ik en dat ik hier niet en ik dat niet Siempre yo quedarme un segundo más de vida is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het de niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Ik heb gemaakt dat dit wish